8 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Storm Sandy trekt spoor van vernieling. PvdA-bestuur geeft positief advies over regeerakkoord... en Imtech schrapt 900 banen. De storm Sandy heeft de oostkust van de Verenigde Staten hard getroffen. Er zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. De storm kwam vannacht rond 1 uur Nederlandse tijd aan land... in de staat New Jersey, en liet een spoor van vernieling achter. De kustgebieden hebben te kampen met overstromingen... en verder landinwaarts veroorzaakt Sandy hevige sneeuwbuien. Bij miljoenen Amerikanen is de stroom uitgevallen. Twee grote ziekenhuizen moesten hun patiënten evacueren nadat de elektriciteit was uitgevallen en ook de noodstroomgeneratoren niet goed werkten. Bij een kerncentrale in New Jersey werd alarm geslagen omdat er te veel water binnenkwam. De veiligheid zou overigens niet in het geding zijn. Omdat het nu nog nacht is in de VS is het nog niet duidelijk hoe groot de schade precies is die Sandy heeft aangericht. De Amerikaanse aandelenbeurzen op Wall Street blijven vanwege de storm die ook vandaag gesloten. Onder meer de handel in aandelen van bedrijven die zijn genoteerd aan de Dow Jones Index en de Nasdaq ligt daardoor voor de tweede achtereenvolgende dag stil.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 PvdA-wethouder Lodewijk Asscher is al in een vroeg stadium betrokken... bij de onderhandelingen over een regeerakkoord. Dat zei PvdA-leider Samson in Pauw en Witteman. Meteen tijdens het eerste gesprek tussen Rutte en Samson... een dag na de verkiezingen... is Asscher naar voren geschoven als vicepremier. Rutte noemde Asscher in Pauw en Witteman... een formidabel talent en politicus. Technisch dienstverlener Imtech uit Gouda ontslaat 900 van de bijna 29.000 werknemers. Tweederde van de ontslagen valt in de Benelux, waarvan het merendeel in België en Nederland. De rest van de ontslagen valt in Spanje. Hoeveel mensen in Nederland precies hun baan kwijtraken wil Imtech niet zeggen. Imtech legt onder meer kabels en verzorgt ICT-verbindingen en doet aan werktuigbouw. Sinds 2010 heeft het bedrijf veel last van de economische crisis in de Benelux en in Spanje. Accountants- en adviesbureau KPMG opent een kantoor in Birma. Volgens het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor in Amstelveen zit, biedt het land grote economische kansen. Eerder dit jaar werden veel van de westerse sancties tegen Birma opgeheven, nadat het regime democratische hervormingen had doorgevoerd. En daardoor kunnen westerse bedrijven een nieuwe markt van ruim 50 miljoen Birmeese consumenten aanboren, zegt KPMG. Bij de Zwitserse bank UBS verdwijnen de komende twee jaar 10.000 banen. De drastische maatregel is het gevolg van de slechte resultaten in het derde kwartaal. UBS sleet in het derde kwartaal een verlies van ruim 2 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar werd nog een winst van ruim 1 miljard geboekt. Burgemeesters mogen het uitzetten van illegalen niet frustreren. Dat heeft het kabinet besloten. Begin dit jaar wilde de burgemeester van Gizee-landen niet dat de politie meewerkte aan uitzetten van een Afghaanse vluchteling. Ze vreesden dat de uitzetting rampzalige gevolgen zou hebben voor zijn familie. De minister Spies, Leers en Opstelten vroegen daarom om advies van twee hoogleraren. En volgens hen staat de politie bij het uitvoeren van de Vreemdelingenwet... onder het exclusieve gezag van de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.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 Het OM wil niet zeggen hoe oud de betrokken leerling is. De rechtbank in Den Bosch bepaalde vorige week... dat de schooldirecteur van 48 nog twee weken vast moet blijven zitten. De ACO-literatuurprijs is toegekend aan de Vlaamse auteur Peter Terrin... voor zijn boek Post Mortem. Volgens de jury is het een magistrale bespiegeling van de literatuur. Het boek gaat over het herseninfarct van het dochtertje van Terrin. Aan de ACO-literatuurprijs is een beeld en een bedrag van 50.000 euro verbonden. Dan het weer nog. Vandaag wolkenvelden en korte zonnige momenten. Er is kans op een bui en het wordt een graad of 10. Morgen aan de kust kans op een bui. In de rest van het land droog en af en toe zon. En het wordt morgen ongeveer 11 graden. b verkeersinformatie Het is wat drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. Er staat 240 kilometer file. De meeste files staan rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is het ook druk. Tussen Afrit Budel en Knoopput Leendeheide staat 10 kilometer. Op de A4 de laag Amsterdam voor de tunnel 7 kilometer na een aanrijding. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A12 de laag Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. Voor knopend Lunetten 3 kilometer, de linker rijstrook is dicht. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hoijpolder en Nieuwedijk 9 kilometer na een aanrijding. Daar is de weg weer vrij.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 De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Nu bij Iwes Groeneveld. Voor iedereen die zowel veraf als dichtbij scherp wil zien, tot 200 euro korting op de beste multivokale glazen. Maar mocht Ayewis Groeneveld voor u nu net te veraf zitten en is het huis op die chance wel dichtbij, dan heeft u geluk, want ook daar krijgt u tot 200 euro korting.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 Goedemorgen, Rutte 2 gaat 16 miljard euro bezuinigen. En dat gaat pijn doen, dat gaat iedereen pijn doen. Wij realiseren ons dat dit pakket iedereen in Nederland zal raken. Dat iedereen dit ook zal voelen. Bijvoorbeeld iedereen die een huis heeft gekocht of gehuurd. En wie is dat niet? Straks de gevolgen voor de woningmarkt. En die voor het onderwijs, want er moet voor meer betaald gaan worden. We praten erover met onderwijsbestuurder Gerard Oldhoff. En de gemeenten die krijgen het ook behoorlijk voor de kiezen: minder geld, meer taken en fuseren. Met het nieuwe regierakkoord op tafel is één ding duidelijk geworden. Gemeenten in Nederland gaan drastisch op de schop. Het worden er minder, ze krijgen meer verantwoordelijkheden... en mogen hun geld niet meer buiten de Nederlandse schatkist onderbrengen. We zijn benieuwd naar de reactie van de gemeente. Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Mevrouw Jorritsma, goedemorgen. Goedemorgen. Zegt u het maar. Uh, nou ja, uh, u heeft in feite al een paar van de dingen opgenoemd... waar wij natuurlijk grote problemen mee hebben... Uh, als je kijkt, in het akkoord wordt vriendelijk gezegd dat de trap op, trap af systematiek wordt gevolgd. Uh, en dat is een, een methode die wij, uh, die wij accepteren. Hè. Het Wat rijk houdt bezuidigt... dat in, mevrouw Joritsma? Trap nou, op, als het rijk, rijk. bezuinigd moeten wij ook bezuinigen. En dan ja. krijgen wij een even, evenredig deel van de bezuinigingen. Uh, en dat was in goede tijden, dat als het rijk meer uitgaf, wij ook meer geld konden uitgeven. Dus dat is dan een. Dat vinden we wel een eerlijk systeem. Maar. Daarnaast hebben ze, verdikkie, uh, een, een flink aantal dingen extra gedaan... die, die trap, op, trap af ik eigenlijk onderuit halen. U klettert naar beneden eigenlijk van de ja, trap. We, we moeten we, ja, dat wou ik zeggen. We gaan meteen naar de onderste tree. Uh, he, ze, ze schaffen het BTW-compensatiefonds af. Uh, en dat romen ze vrolijk gewoon af. Uh, dus dat bet hmm, dat is nou jammer dat mevrouw Joritsma op het moment supreme wegvalt... Want zij was aan het uitleggen dat het regeerakkoord haar helemaal niet bevalt. En dan vooral als het gaat om het financiële aspect. VNG heeft uh, er ook even over na moeten denken. Gisteren wilde niet direct reageren in uh, onze verschillende uitzendingen bij de NOS. Hebben we vervolgens een persbericht opgesteld... Uh, waarin ze onder andere constateren dat uh, op financieel gebied... De verhoudingen met voeten worden getreden. Nou, we hopen haar zo dadelijk nog eventjes te pakken te krijgen... want de reactie van VRG is natuurlijk belangrijk. Uh, blijf luisteren, zo meteen meer. Goed, ja. Dan de gemeente nu. Eerst dan maar de woningmarkt gaan we ook aandacht aan besteden. Want over de huur gesproken, die gaat de komende jaren flink omhoog. De hypotheekafgetrek gaat dan weer omlaag. Peter Blok zet alles over de woningmarkt even op een rijtje. Het was de topprioriteit voor VVD-leider Mark Rutte. De hypotheekrenteaftrek, maar...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 van het tekort, dat geld wordt allemaal teruggegeven in lagere belastingen. De hypotheekrenteaftrek wordt dus minder voor nieuwe, maar ook voor de bestaande gevallen. Nieuwe huizenbezitters moeten verplicht aflossen. En huidige huiseigenaren krijgen minder hypotheekrenteaftrek. Van 52 nu naar straks, over 28 jaar, nog maar 38 de huren gaan fors omhoog voor wie meer verdient. Met 6,5% voor wie meer verdient dan 43.000 euro. Met 2,5% voor mensen die bovenmodaal verdienen. Dat is 33.000 euro. En wie minder verdient ziet de huur stijgen met 1,5%. En daar komt de inflatie nog bij. Dus de huren gaan de komende jaren snel omhoog. En als een wens van de VVD. Nou We gaan maar eens even kijken hoe dit valt... Uh... Op de woningmarkt, onder andere bij de mensen die daar heel lang en verstandig over hebben nagedacht. Hugo Priemers is emeritus hoogleraar volkshuisvesting van de Universiteit van Leiden. Meneer Priemers, goedemorgen. Goedemorgen mevrouw Rensen. U heeft het regeerakkoord bestudeerd, vooral de paragraaf die gaat over de woningmarkt. Wat vindt u ervan? Nou, de grootste vraag die we van tevoren hadden is... of die felbegeerde integrale hervorming van de woningmarkt... zowel huren als kopen er nu zou komen. Het antwoord is ja, dus dat is al uh, een belangrijk winstpunt... ten opzichte van Rutte 1. Uh, kijken we naar het, het kopen, dan is denk ik uh, er een redelijk voorzichtig beleid ingesteld... waar zowel nieuwe als bestaande hypotheken uh, onderdeel van uitmaken... Er wordt alsmaar gesproken over een concessie aan de PvdA... maar ik denk dat het eigenlijk vooral een concessie is, heel verstandig... aan de inbreng van de autoriteiten, financiële markten en de Nederlandse bank. Doet er niet toe, het, het gaat gebeuren en dat is belangrijk. Mm -hmm. Het gevolg is wel dat het leenvermogen van huishoudens op de koopmarkt verder daalt. En dat zou opgevangen kunnen worden... door te zorgen voor wat meer productie, ook in de huursector. En dan komen we op een uh, gevaarlijk terrein... Um, dat huren omhoog gaan, dat is niet zo vreemd. Dat is zelfs al afgesproken eh, vlak voor de zomervakantie... tussen de woonbond, de huurders en de, de vereniging eh, eigen huis. En, en ook de corporaties en de makelaars. Alleen de gedachte achter die huurverhoging is steeds geweest... dat daarmee er een wat verstandiger verdienmodel bij corporaties ontstaat... die dan ook weer in huurwoningen kunnen investeren. Mm -hmm. En daar gaat iets fout. Uh, er was al gepland uh, voor volgend jaar een verhuurdersheffing van 760 miljoen euro. Trouwens ook voor de commerciële verhuurders. Er is ook nog, dat kan het kabinet niet helpen, een vestia-heffing. Eenmalig 700 eh, miljoen euro. En daar komt dus nu bij, en dat is toch een heel pijnlijk onderdeel van het geheel... het feit dat al die extra huurverhogingen... Eh, die worden niet teruggesluist naar de corporaties... en naar eh, investeringen en nieuwbouw en stedelijk vernieuwing... maar die gaan dus rechtstreeks naar de staat. Hmm. Wij hebben altijd gesproken over de corporaties die staatssteun ontvangen. Maar nu gaan wij het unieke moment meemaken dat ze staatssteun geven. En dat ze dus als een soort uh, belastingkantoor worden ingeschakeld. Ja, nou goed. En dat uh, uh, leidt... eerst... en... straks even over ja. waar dat geld dan blijft. Uh, dan nog meer wat je er dan beter mee zou kunnen doen. Maar eerst even over ja. de huurverhogingen. Wordt die huurmarkt daarmee uh, wat gelijkgetrokken aan de koopmarkt? Wordt het daarmee eerlijker? Nee, er is nog, nou, het wordt eerlijk, dat laat ik buiten beschouwing... maar er blijft nog steeds een zeer verschillende behandeling van kopen en huren. En het, uh, de gedachte dat je de huurverhoging in de sociale huursector... afhankelijk maakt van het inkomen van huishoudens... leidt tot een buitengewoon moeilijk uh, uitvoerbaar geheel. En ik vind ook dat dat uh, uh, strakjes uh, gaat, gaat mislopen. Uh, dus hogere huurverhogingen, oké. Okay dat je kijkt naar draagkracht, dat moet in de huurtoeslag... of de woontoeslag worden verankerd. Daar hoor ik helemaal niks over. En dat lijkt me ook een, een space in het hele systeem. Even terug naar het feit dat u uh, aangeeft dat de huurverhoging naar de staat gaat... en niet terugkeert naar de woningcorporaties. Um, want u ja. constateert daar iets belangrijks volgens mij. Uh, namelijk dat uh, de woningcorporaties dan uh, geen geld meer hebben... om te investeren in de bouw van huurwoningen. Ontstaat er dan niet uh, in rap tempo een tekort? Dat is al gaande. En wij verwachten nog voordat het akkoord werd gepubliceerd... dat we volgend jaar naar een diepte record van 40.000 woningen gaan... terwijl de woningbehoefte met 80.000 per jaar stijgt. Ja, dat wordt alleen maar slechter. Dus wij lopen tegen toenemende tekorten aan... En omdat die koopsector door de hypotheekvoorwaarden wat minder toegankelijk is geworden, op zich is dat geen probleem, maar dan moet het dus worden gecompenseerd met een behoorlijke uitbreiding van de huurwoningvoorraad. Ja, dus maar... wij, wij gaan weer grotere uh, tekorten en langere wachttijden op de huurmarkt tegemoet. Aan de andere kant, meneer Prime, zou de overheid daar dan niet, als ze daar initiatieven inderdaad dan wel toenemen, dat dan niet beter kunnen doen? Want woningcorporaties hebben bewezen ook niet altijd goed met dat geld om te gaan. Nee, ik denk dat het slechte imago van de woningcorporaties... wel een deel van de verklaring levert voor wat er afgesproken is. Hè? Van, die kunnen we nu even hebben. Uh, en wat ook goed is, is dat de relatie en de verantwoordelijkheid... van de gemeente meer wordt benadrukt. Uh, die moeten als het ware op het lokaal niveau het politieke kader leveren... voor wat de corporaties doen. Dus ik pleit niet voor een complete vrijheid van corporaties... doe maar wat, maar wel voor de middelen die in die investeringen moeten worden gestoken... zowel stedelijke vernieuwingen als nieuwbouw. En die verdampen geheel. We hebben een sociaal leenstelsel waarbij we een hele grote groep... Eh, eh, vragers op de woningmarkt hebben die een inkomen van nul hebben... en die schulden maken. Nou, die kunnen op de koopmarkt niet terecht. Maar die zullen ook ontdekken dat er onvoldoende aanbod. van nieuwe studentenwoningen komt. Dus in die huurmarkt, daar valt er. naar mijn idee, nog heel veel te repareren. Emeritus Hoogleraar Volkshuisvesting Hugo Primus. Dank u wel voor een analyse. Ja, we hebben haar weer te pakken. Annemarie Jorritsma, de voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, Want we waren zo en zijn zo benieuwd naar uh, haar reactie op het regeerakkoord. U hoorde al heel even dat ze niet tevreden is. Straks meer over het waarom. Edwin Gerrits, hoe is het op de weg? Ja, het is toch drukker dan verwacht, Lara. Er zaten nu 270 kilometer file in totaal. De meeste files staan rond Amsterdam en Utrecht. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam staat voor de Schiphol-tunnel... 8 kilometer na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij... Op de A27 daar Gorkum voor Nieuwe Dijk, 8 kilometer. Dat is ook de nasleep van een aanrijding. En op de A50 Os richting Eindhoven voor sint oederrode 6 kilometer. Daar staat een auto in brand. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mevrouw Jorisma, daar bent u weer. Ja. Goedemorgen. Ja, met de telefoon, maar daar bent u weer. Voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, u zei net. We krijgen minder geld. En dat is alsof we van de trap af worden geduwd. U zei zelfs verdikke me. Ja. Wat zit er verkeerd nou ja. dan in de, in de plan? Nou ja, kijk, wij hebben altijd gezegd, als er bezuinigd moet worden door het Rijk, dan is het redelijk dat wij ook moeten bezuinigen. En dat doen we. Er wordt enorm bezuinigd bij de gemeente, net als overigens ook bij de Rijksoverheid. Maar wat we niet eerlijk vinden, omdat wij zo verschrikkelijk afhankelijk zijn van het Rijk wat onze inkomsten betreft... Eh, dat zouden we overigens het liefst anders willen, want geef ons dan maar een eigen belastinggebied... dan kunnen wij zelf aan burgers uitleggen waarom we iets heffen, maar dat doet men ook niet... Uh, en dan vervolgens gaf men het uh, BTW compensatiefonds af. Uh, ja, dat is een ingewikkeld verhaal, maar in elk geval betekent het gewoon ordinair een greep in onze middelen. Uh, twee, we moeten gaan uh, bankieren via de schatkist. Dat kost ons gewoon rente. Uh, omdat het Rijk nou één keer minder rente uh, betaalt, opvangen wij dus daarna nou ook minder rente. Ja, dan hadden had gemeenten misschien iets voorzichtiger moeten zijn met het ja, bankieren. Ja, dus de boeiende gemeenten zijn totaal niet onvoorzichtig geweest, geweest met het bankieren. En de, nadat de affaire rond IJs heeft, want daar gaat het natuurlijk allemaal over, mm is geweest, is er een wet gekomen die ons ertoe gedwongen heeft, en daar zijn we het op zich mee eens hoor, en nog veel voorzichtiger zijn. Dus de gemeenten mogen alleen maar bij triple-E instellingen bankieren. Dat doen zelfs gewone mensen niet ja, eens. Ja. En, maar... en, en hiermee uh, gaat, gaat de regering veel te ver, zegt u? Ja, wij vinden mm. echt dat we nu onevenwichtig moeten bezuinigen. En daarnaast, krijgen we natuurlijk een enorme hoeveelheid werken bij... wat ook allemaal gepaard gaat met bezuinigingen. Daar kunnen we allemaal mee leven. Maar het gaat wel te ver op dit moment, naar mijn mening. En waar gaat het dan met name te ver? Waar ziet u dan de gemeente in de problemen komen? Nou, Als wij aan de ene kant een heleboel extra taken erbij krijgen... Uh, die worden hier gaan gepaard met bezuinigingen. Maar dat wordt gecompenseerd door te zorgen dat we dan ook beleidsvrijheid krijgen... om uh, onze zaken in te vullen zoals wij denken dat het goed is. Ja, ho, ho, nou, ruime, dus... ruime beleidsvrijheid, hè, mevrouw ja. Jorritma? Ja. ja, maar daar hebben wij ook erg voor gepleit. Omdat er altijd een neiging in de Tweede Kamer bestaat... en misschien meer dan bij het kabinet... om vervolgens het toch weer vol te stoppen met regeltjes... om elk incident maar te voorkomen. En wij zeggen daarvan, daar hebben we gemeenteraden voor... Uh, die kunnen ons ook corrigeren. Die zorgen wel dat dat gewoon in de pas blijft lopen. Dus daar moeten ze met de vingers van afblijven. Uh, en wij denken inderdaad dat we in het sociale domein... Uh, efficiënter en effectiever iets kunnen doen. En er staan goede zinnen over in het regeerakkoord, daar zijn we het hartstikke mee eens. Hè? Van, uh, bijvoorbeeld voor één, één gezin, één uh, systeem en niet uh, twintig hulpverleners in één uh, complex gezin, wat mm -hmm. nu heel vaak voorkomt. Ja. Daar zijn we het van harte mee eens en wij denken ook dat wij dat beter kunnen dan wanneer vanuit het Rijk, vanuit verschillende ministeries, met allerlei regelingen, met allerlei instellingen dat geregeld wordt. Ja, maar u moet het wel met meer gaan doen, hè? u moet gaan nou, samenwerken. Ja dat, is, nou ja, dat is natuurlijk de andere. Uh, ik begrijp dat, uh, wij hebben tot nu toe gezegd van, uh, geef ons nu gewoon de vrijheid om onze eigen samenwerkingsvorm te kiezen. Uh, want we zien ook wel dat de meeste gemeenten, inclusief de grote hoor, een flink deel van die dingen niet alleen zal kunnen, maar met andere gemeenten samen zal moeten doen. Ja, en nu staat er toch een bijzondere zin in dat uh, de schaal ongeveer leidend is voor de oplossing van de maatschappelijke vraagstukken. En dat is gewoon niet waar. Dus da da da over dat onderdeel moeten we zeker okay, ook... Oké, want, het... want u zegt in feite schaalvergroting prima, maar dan als middel en niet als Doel. Nou ja, kijk, als middel waar gemeenten al lang mee bezig zijn. Uh, en, en niet zozeer gericht op uh, verplichte opschaling, maar uh, samenwerking. Uh, en er is echt geen gemeente in het land die op het terrein van de jeugdzorg... Uh, en uh, uh, die nou, misschien de gemeente Amsterdam, maar verder alle gemeenten doen dat met andere gemeenten samen. Omdat er risico's te dragen zijn straks. Niet ja. te groot zijn om dat als individuele gemeente te doen. Goed. Helder. Annemarie Joosma, fijn dat we u nog even gesproken hebben vanochtend. Oh, de gemeente dus boos ja. de zorg. Ook boos, Mark Robin Visser. Want daar moet de grote klap van de bezuinigingen natuurlijk plaatsvinden. Nou, 5,5 miljard in de gezondheidszorg. Ik was vanmorgen in een, uh, in een verpleeghuis, in het Reinalda-huis in Haarlem... al het een en ander over gezegd. En ik ben nu in het Kennemer-gasthuis op de spoedpost. En hier heb ik zojuist kennis gemaakt met Rinus Weltevreden. Goedemorgen. Goedemorgen. Luisteraars, Rinus Weltevrede is uh, van zijn scooter gevallen... Ja. Legt u eens even uit, wat is er gebeurd? Nou, ik kwam door de bocht heen en uh, ik rijd nooit zo hard. Maar op een gegeven moment begon ik van achteren te slingeren. Ik denk, wat is hier dan? ga niet gelijk op mijn remmen, bovenop. Dus ik liep eigen gaan eigenlijk En toen kwam ik de vluchtheuvel tegen en daar knalde ik tegenaan. Ik ging onderuit en mijn scooter ging verder door. En ik knalde tegen de rand van de vluchtheuvel en toen kwam er een auto. Want die zag ik eerst en die auto die stopte gelijk. Die zette zijn dus een alarmlicht aan en daarachter kwam een vrachtwagen. Ik denk, oh mijn god, en dat hier, kom ik kom eens in de gaten. En toen gegeven, zag ik een knipperen aan alles. En toen kwam de chauffeur van de eerste auto en van die vrouwwagen kwam naar mij toe. Hoe gaat het? De eerste vraag was: hoe gaat het? Ja, ja is goed. En, en ik... hoe gaat het nu met u? Nou, mijn schouder. U zit nog wel in elkaar, Wat u heeft last van de schouder. Ja. U heeft ook wat schram, uw hand is kapot. Ja, mijn hand is stuk. En, uh, en maar hier. Mijn schouder is het ergste, zegt u. Ja. Dat is, er, dat is een Een beetje in mijn ja. been. Nou, we zijn hier nu op de spoedpost, dat is de eerste hulp van het ziekenhuis. Maar er is hier ook een huisartsenpost, die is hieraan gekoppeld. Nu hebben we gisteravond, dit is een goed praktijkvoorbeeld, gehoord van als je onterecht naar een eerste hulp gaat, moet je in de toekomst 50 euro... Uh, heeft u 50 euro bij u? Nee. Er heeft geen 50 euro nee. bij u? Nee. Oké, okay, meneer Weltevreden. Nou, we gaan eens dus even kijken hoe we dit gaan oplossen. Meneer De Groof, goedemorgen. Goedemorgen. U bent de manager hier, hè? Ik ben de medisch manager van de ja. spoedpost. Ja. Nou, meneer tevreden heeft last van zijn schouder... is van zijn scooter gevallen, u heeft het gehoord. Is meneer hier aan het juiste adres? Of had hij eerst naar zijn eigen huisarts moeten gaan? Nou, gezien de tijd is dat wat lastig... maar ik denk dat hij hier aan het goede adres is... Hè, want de huisartsenpraktijk ging pas om acht uur open... En dit heeft zich vroeger in de ochtend uh, heeft dit plaatsgevonden. Oh, wacht even, als de huisartsenpost... Wel, zijn eigen huisarts wel open was geweest... was de situatie dan anders... Dan had meneer de keuze kunnen maken van... Uh, ga ik uh, naar de praktijk van mijn eigen huisarts die hier vlakbij is... of uh, ja. denk ik dat het zo ernstig is en meld ik ja. me op de spoedeisende eerste hulp. Wat, wat, had u, wat had u gedaan als, u wel, als uw huisarts open was? Ik had gewoon in het ziekenhuis gegaan. U was sowieso meteen hier naartoe gegaan? Ja. ja. Meneer de Groof, maar dit is toch een lastig geval. Want meneer u, kunt nog wel, u heeft pijn aan de schouder, ja. maar u, hij valt er nog niet af. Nee, gelukkig niet. Waar ligt nou de grens, meneer de Groof? Ja, ik, uiteindelijk is, is de grens denk ik toch iets... wat de patiënt natuurlijk zelf uh, ja. ook voor, voor een idee hiervan heeft. In feite zou het helemaal geen probleem voor meneer uh, moeten zijn. Meneer Weltevreden is de naam. Ja. In feite moeten we, en dat doen wij hier ook in alle duur. wij moeten hier uitmaken ja. wat de meest efficiënte... en goede en doelmatige zorg ja. is voor meneer. Maar u begrijpt het al, ik zit natuurlijk aan die 50 euro te denken... wat we gisteravond van het regeerakkoord hebben gehoord. Mensen die onterecht naar de eerste hulp gaan, moeten, moeten lappen... Nou, ik denk dat we allemaal weten dat er al enige tientallen jaren... hele dure en inefficiënte ja. zorg wordt geleverd op spoedeisende hulpen. Weet u wat wij gaan doen? Ik ga, meneer Welt, ik ga u volgen en we gaan horen hoe dit verder afloopt. Zullen we dat doen? Dat is goed. Oké, okay. tot straks. Marco B. Visser vanochtend over de zorg en de bezuiniging. We gaan door naar het onderwijs. Schoolboeken zijn binnenkort niet meer gratis. De maatschappelijke stage verdwijnt. Net zoals de OV-kaart voor studenten. Rutte 2 en het onderwijs. Hoe liggen die twee elkaar? Gerard Othof is rector van Mencia de Mendoza Lyceum in Breda. Othof, goedemorgen. Goedemorgen. Dan zie ik op pagina 17 van het regeerakkoord... de titel staan van goed naar excellent onderwijs. Dat klinkt goed, hè? Ja, dat klinkt goed. Wie zou, uh, wie zou dat niet willen? En ik, ik vind ook dat de regering uh, en ook de scholen zelf heel ambitieus moeten zijn met, uh, met wat ze willen bereiken met het onderwijs. Gaat dat ook gebeuren als u verder leest in de paragraaf van goed naar excellent onderwijs in het regeerakkoord? Nou, wat ik heel positief vind, dat is dat er uh, uh, uh, uh, niet straf wordt bezuinigd, ook niet op termijn. Dat is heel bijzonder toch in, in, in deze tijd. En dat met name er geïnvesteerd zal gaan worden in uh, de opleiding van docenten... en in de verdere verbetering van de kwaliteit van de schoolleiders. Ja. En dat staat er niet alleen in, dat staat er zelfs als eerste in. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, ja. want het feit dat schoolboeken binnenkort niet meer gratis zullen zijn... dat vindt u ja, niet belangrijk genoeg als bezuiniging te noemen in, nou, in deze plan? Nou, weet u, dat heeft niks te maken met de kwaliteit van onderwijs. Uh, en dat, uh, toen dat is ingevoerd in 2009... Uh, wat er toen is gebeurd, is dat de scholen uh, het geld kregen. Maar eigenlijk is het een maatregel toen de tijd geweest van belastingtechnische aard. Uh, mm. De midden- en hogere inkomens werden ontzien. Of de schoolboeken nu gratis zijn of niet, dat heeft op zich met de kwaliteit van het onderwijs niks te maken. Iedereen kan zich uh, die schoolboeken ook veroorloven. Uh, nee, maar daarom zie je ook nu dat die schoolboeken... die kosten ongeveer 350 miljoen per jaar. En je ziet ook dat er aan bezuiniging veel minder is ingeboekt. is 185 miljoen. Dus we gaan terug naar de regeling van voor 2009. En dat is de regeling waarbij de mensen die dat niet kunnen betalen... Okay, die minder, ja, dat die daar een, uh, een soort tegemoetkoming voor krijgen. Dan naar de verplichte maatschappelijke stages... werden in 2011 ingevoerd voor middelbare scholieren... verdwijnen weer vanaf 2016. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is... Uh, uh, dat is wel heel bijzonder natuurlijk. Nou, wat zich een heel klein beetje wreekt is... Uh, hier misschien dat er... Uh, dat een, een, een wat langere termijn... Uh, visie op waar je nu met je onderwijs... naartoe wilt, uh, dat dat verdwijnt. Maar ik snap wel dat dit 75 miljoen... Uh, oplevert. Ja. Maar dat is, uh, dat is... heel erg jammer, want... Uh, ja, Kijk, snapt ik, u ik, de, snap, de omslag het in het denken? In het dat... zelf, hè? Ja. Het, je moet het afleiden uit uh, de financiële regeltjes. Ja. Maar het is natuurlijk jammer, want scholen hebben flink geïnvesteerd: faciliteren van klassendocenten, En een coördinator benoemd, gecommuniceerd met ouders, leerlingen, ja. er is een netwerk uh, ja. opgebouwd. Maar snap, dan u dan het het u, snapt u dat men het er opeens niet meer zo ziet zitten? Nou, ik denk dat hier uh, toch heel duidelijk de noodzaak van, uh, van bezuiniging ja. uh, achter zit, want dit is 30 uur per leerling. En als je die vervolgens niet meer hoeft te betalen... ja, dan bespaar je die 75 miljoen. Okay. Het probleem is natuurlijk wel dat je voor die 30 uur voor elke leerling, dat je weer iets anders moet bedenken. En dat moet je gaan invullen. Daar heb je weer mensen voor nodig. En dat kost dus, geld. Ja. En dat kost geld. En dan eventjes... kom je met je 1040 uur natuurlijk weer in de knoei. Dus het is ja, allemaal Ja, oké. Okay. Even, eventjes naar, want u geeft aan, er wordt relatief weinig bezuinigd. Wordt er genoeg geïnvesteerd om tot excellent onderwijs te komen, wat u betreft? Nou, ik denk dat dat een kwestie is van de, uh, echt van de langere adem. Uh, dit ziet er allemaal voor het voortgezet onderwijs uh, redelijk uit. Uh -huh. Maar uh, het ministerie heeft vorige week in een officieel schrijver nog toegegeven... Dat we alleen al bij de personele uh, vergoeding, de vergoeding die we krijgen zeg maar voor de leraren, bijna 4% structureel achterlopen. En met de smalle marges die er zijn tussen inkomsten en uitgaven, is het eigenlijk nauwelijks meer doen. Nee, het is heel, heel, heel krap. Goed, duidelijk. Gerard Otthoff, rector van het Mensia de Mendoza Lyceum in Breda, dank u wel. Dank u wel, Dag. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie.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 Een bank met ideeën. Radio 1. Het NOS-journaal. Spoor van vernieling in de VS door Sandy en honderden banen weg bij Imtech. Het is half negen, goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De storm Sandy heeft flink wat schade aangericht in de oostkust van de Verenigde Staten. Er zijn zeker 13 mensen om het leven gekomen door het natuurgeweld. Die storm kwam aan het begin van de nacht aan land in de staat New Jersey en liet dus een spoor van vernieling achter. Deze Amerikanen zagen hoe buiten een elektriciteitshuisje ontplofte. What's going on? I don't know what's going on, it's the hurricane! Wat the hell is dit? Hulpdiensten in New York maakt een overuren burgemeester Bloomberg van New York waarschuwde mensen niet meer de straat op te gaan blijf waar je bent voor evacuatie is het te laat zei hij. If you're in your home or somewhere safe where you can remain, stay there. daar. Uh, the time for relocation or evacuation is over. Conditions outside are dangerous and they're only going to get worse in the hours ahead. Verder landinwaarts veroorzaakte Sandy hevige sneeuwbuien. Bij zo'n 6 miljoen Amerikanen viel de stroom uit, onder meer doordat bomen op elektriciteitskabels vielen. Voor de kust van North Carolina zonk de replica van zeilschip De Bounty. De kustwacht kon 14 opvarenden redden, maar voor een vrouw kwam hulp te laat. Roger, rescue checklist complete. Ready for one. Basket recovery of survivor from What's altitude, sir? De kapitein wordt nog vermist. En die bounty werd onder meer gebruikt in de films Pirates of the Caribbean. PvdA-wethouder Lodewijk Asscher is al in een vroeg stadium betrokken... bij de onderhandelingen over een regeerakkoord. Dat zei PvdA-leider Samsom in Pauw en Witteman. Rutte en Samsom hadden een dag na de verkiezingen al een eerste gesprek. En bij die gelegenheid werd Ascher meteen naar voren geschoven als vicepremier. Ik heb toen gezegd, ja, mijn commitment is er. Uh, want ik heb iemand in gedachten, uh, Lodewijk Ascher. Uh, de ja. ja. Amsterdamse wethouder werd toen op de hoogte gehouden van de onderhandelingen. Rutte noemt Ascher in Parma Witteman een formidabel talent en politicus. Hij heeft wel aan Samsom gevraagd of hij zelf niet in het kabinet wilde. Maar Rutte merkte dat Samsom dat absoluut niet wilde. Hij heeft me overtuigd, ook de dagen daarna, eh, dat de keuze die had gemaakt... Frits Bolkestein heeft hem in het verleden ook bij de VVD zo gemaakt... dat mm hij -hmm. ook juist, en zeker ook in de combinatie met Asscher in het kabinet... ook heel goed kan zijn. En ja. ik merkte op een gegeven moment dat er geen beweging in te krijgen was. <laughs> juist. O o en o o toen ben ik gestopt met zeuren. Partijbestuur van de PvdA stuurt het regeerakkoord... met een positief advies naar de leden, heeft partijleider Spekman bekendgemaakt. Spekman geeft een aantal redenen waarom hij zo positief is over het akkoord. Allereerst, eerlijk delen, het is echt... een Uiteindelijk een keertje een inkomensnivellering, er werd hardheid in Nederland. Twee, het aanpakken van snelle geld, onder andere met de banken, niet wegkomen met een slechte gedrag, want zitten we morgen weer in de crisis. Drie, er is echt, als het gaat over de sociale agenda, bijvoorbeeld de preventieve ontslagtoets komt weer terug, wat voor ons als Partij van de Arbeid heel erg belangrijk is. En de PvdA-leden stemmen zaterdag tijdens een congres over het akkoord met de VVD. Op dat partijcongres moet het regeerakkoord in zijn geheel worden aangenomen of verworpen. Technisch dienstverlener Imtech uit Gouda ontslaat 900 van de bijna 29.000 werknemers. Tweederde van de ontslagen valt in de Benelux, waarvan het merendeel in Nederland en België. Hoeveel mensen in Nederland precies hun baan kwijtraken, wil Imtech niet zeggen. Imtech legt onder meer kabels, verzorgt ICT-verbindingen en doet aan werktuigbouw. En bij de Zwitserse bank, UBS, verdwijnen in de komende twee jaar 10.000 banen. De drastische maatregel is het gevolg van de slechte resultaten in het derde kwartaal. UBS leed in het derde kwartaal een verlies van ruim 2 miljard euro. In dezelfde periode vorig jaar hadden ze nog winst van ruim een miljard. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Na een dag gisteren met veel bewolking, wind en regen... volgt vandaag een rustige herfstdag met soms zon... ...maar ook een bui. Op dit moment is het wisselend bewolkt... ...en in de oostelijke helft, maar ook in het midden van het land... ...daar is het plaatselijk wat nevelig of mistig. In de kustprovincies daar komen nu een paar buien voor. In de loop van vanochtend verdwijnt de mist... ...en is er verder een mix van wolkenvelden... ...af en toe zon en vooral in de kustprovincies een bui. Vanmiddag is dit ook nog het geval. In het binnenland blijft het meest droog... Er ...zijn er wolkenvelden en is af en toe de zon te zien. Het wordt gemiddeld een graad of 10. De wind is zwak tot matig en komt eerst uit het westen tot noordwesten. Vanmiddag draait de wind wat meer naar zuidwest en blijft qua kracht hetzelfde. Kijken we naar morgen woensdag, dan begint de dag hier en daar grijs met laag hangende bewolking. In de loop van de dag komt de zon er af en toe bij. Het blijft droog, er staat meer wind dan vandaag en het wordt dan zo'n 10 tot 12 graden. Uh, donderdag belooft dan weer een onvervalste herfstdag te worden met veel wind en regen. tot op nieuwe graad of 10 à 11. En vrijdag doet daar nog een schepje bovenop met mogelijk een zuidwestenstorm. Aan de, de informatie. Het is een drukke ochtendspits. Er staat 280 kilometer file in totaal. De meeste drukte is op de wegen rond Amsterdam en Utrecht... maar ook in het zuiden van het land staan lange files. De langste files staan op de A12, daarna richting Utrecht... tussen Woerden en Knobeldunetten, 10 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Op de A50 Arnhem richting Os voor Knobeldvalburg, 7. En op de A50 van Os naar Eindhoven... tussen Nistelrode en Sint-Oederrode, 14 kilometer. Daar stond een auto in brand, maar de rijstroken zijn weer open.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 Goedemorgen. het is negen minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. We moeten meer gaan betalen voor zaken in de zorg, dat is wel duidelijk geworden. Maar het lezen van het regeerakkoord, Mark Robin Visser, was bij meneer Weltevreden... is bij meneer Weltevreden op de spoedeisende hulp. Meneer Weltevreden is ja. omgevallen met de scooter. En heeft hij al eerst afgerekend, Mark Robin? Uh, meneer Weltevreden heeft geen 50 euro bij zich. Heeft zij die vanmorgen al helemaal platzak? Ja, zo. Zit hier uh, inmiddels met de blote bast op de rand van het bed. Er uh, is al naar u gekeken. Ja, gelukkig wel. En wat gaat er nou verder gebeuren? Dat is uh, mijn vraag ook. Dat is uw vraag ook. Er ja. komt zo meteen een artsassistent, heb ik begrepen, van de afdeling chirurgie... die verder naar uw schouder gaat kijken. Ja. En dan hopen we maar dat u niet uh, in die 50 eurozone... We zullen wel merken, maar ja, het is niet anders. Het, het gaat is... het nog met u? Ja, nog wel. Nog wel? Ja. Sterk. Ik ga even naar meneer De Groof, de medisch manager hier. Uh, zoals het er nu uitziet met meneer Weltevreden... is dat nou een, iemand die straks in die 50-eurozone terechtkomt of niet? Ik denk dat het inderdaad een, een, een twijfelgeval is. Ik heb hem zelf natuurlijk niet onderzocht. Hij wordt nu door de SCH-arts onderzocht. Ja. Uh, maar dit zou ook de huisarts kunnen beoordelen... en bij twijfel zelf een foto laten maken. Maar hoe weet je nou als patiënt, of als je van je scooter scooterlazer... zoals meneer Weltevreden, wat je moet doen? Nou... Ik vind dat dat ook helemaal niet de verantwoordelijkheid is van de patiënt om dat nee. te weten... maar van het systeem om dat veel beter ja, te gaan zeg maar. regelen. Daar gaan we het straks verder over hebben, over dat systeem en de moeilijkheden van de patiënt. Sterkt hoor, meneer Weltevreden. We blijven bij u. Ja, dank u wel. Okay. Maar Robby Visser in de pijn zit hem dus duidelijk in de zorg. Ja, nu het regeren korte licht praten we ook vandaag maar weer eventjes... met de twee ervaringsdeskundigen uit het verleden. Willem Vermeent van de P van de A en Robin Linschoten van de VVD. Heren, weer. Oh, goedemorgen weer. Goedemorgen. Gisterochtend waarschuwde u allebei dat het nog helemaal niet duidelijk was... waar de grote klappen zouden gaan vallen, nu wel. Uh, even naar u eerst, meneer Vermeent. Valt het u mee of tegen? Nee, het valt nooit mee, want het gaat om 16 miljard en dat kan nooit meevallen. Meneer Rinschoten, zaten er nog verrassingen in de klappen? Nee, er zaten wat mij betreft geen verrassing in. Uh, de, de enige echte verrassing als je het vergelijkt met voorgaande kabinetten... is dat deze onderhandelaars besloten hebben om inderdaad alle problemen die er zijn... of het nu gaat om de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid, de zorg allemaal aan te pakken. Uh, en dat binnen een budgetair kader, uh, wat er ook solide uitziet, en ja, agreements to disagree, zoals jullie uit voorgaande kabinetten hebben gezien, een aantal zaken maar in de ijskast zetten en er niks aan doen en dat als een beloop laten, dat hebben ze niet gedaan. Dat vind ik uh, het, uh, het verrassende. Waar zit de meeste pijn voor bijvoorbeeld de vvd meneer in Schoten? Is dat in die nivellering, de inkomensafhankelijke premies bijvoorbeeld in de zorg? Ja, zonder enige twijfel. Uh, het, het inkomensbeeld is, is, is niet dramatisch. Het is een klein minnetje of een klein plusje... als je dat over de hele periode bekijkt. Maar dat beeld is wel nivellerend. Uh, dat is duidelijk een investering van, uh, van de VVD-onderhandelaars. Datzelfde geldt voor de, voor de hypotheekrenteaftrek. Um, de andere kant moet je zeggen... en daar zit ook de evenwichtigheid van het pakket in... dat er ook aan de partij van de arbeidskant wel wat pijn zit. Um, maar de combinatie van het gezamenlijk aanpakken... van al die problemen... Uh, maar één doelstelling, heel nadrukkelijk gezamenlijk hebben, namelijk het wel degelijk aanpakken van problemen... ja, dat maakt het pakket wat mij betreft uh, uh, ja, voldoende evenwichtig. Meneer Vermeend, een bezuiniging op de sociale zekerheid... dat ligt natuurlijk bij de Partij van de Arbeid zwaar op de maag. Ja, zeker. Maar de andere kant vind ik ook, net als we op een inschoten... dat het een evenwichtig pakket is. Ik vind het ook knap gedaan. Uh, ruim zes weken onderhandelen en het ligt toch maar. En ja, beide, er zijn geen winnaars, er zijn geen verliezers...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 ja, uiteindelijk ja. instemming voor krijgen. Maar dan nog, ja, nog even die sociale zekerheid, ontslagrecht, WW-duur, ja. ontwikkelingssamenwerking. Verwacht u nog veel tegen gesputter dan van de leden? Uh, nee, dat ligt wel zwaar bij de Partij van Arbeid. Maar uiteindelijk als u het totaal pakket begrijpt, en begrijpt ook de, de kiezer van de Partij van Arbeid begrijpt, dat dan ook de eigen achterban, je zou overweer weer concessies moeten doen. En dat is gewoon evenwichtig. Je ziet ook dat uiteindelijk, dat Robin merkte dat al op. Uh, dat uiteindelijk wel een eerlijke verdeling is. Ja, een aantal zaken levert de VVD in. En de Partij van Abed haalt dan binnen dat uiteindelijk uh, de lagere inkomens ontzien worden. Dat de hogere inkomens wat meer bijdragen. Ja, dat maakt uiteindelijk een pakket dat voor beide partijen draaglijk is en verdedigbaar is. Okay. En daar gaat het om. Meneer Linschoten, wat ik me afvroeg. Uh, wat als de praktische redenen en het gevoel van urgentie op een gegeven moment wat wegzakken... als uh, bijvoorbeeld de economie weer aantrekt? Denkt u dan dat uh, dit huwelijk nog stand houdt? Ja hoor, ik zou het graag heel snel met dat soort luxe problemen geconfronteerd willen worden. Maar dan, ik, krijgt, dan, ik, dan krijgt de, de PvdA, voor deze coalitie. ja dat kan ik me voorstellen, maar de PvdA krijgt dan bijvoorbeeld uh, misschien wel zin om eens wat extra te gaan investeren in het onderwijs, ik noem maar wat, of wat geld uit te geven. Dat vindt de VVD meestal niet zo prettig toch? Nou ja, de, kijk, de budgettaire kaders zijn afgesproken. En als die budgettaire kaders uh, gehaald worden en er zou extra financiële ruimte zijn... Uh, dan zou het wel eens heel verstandig kunnen zijn om dat in de economie uh, te investeren. Dus meneer... maar dat kan ook, uh, dat kan ook ja. langs de lijn van lastverlichtingen, uh, zoals de VVD ja, het verleden ook vaker bepleit heeft. Nou, dus meneer Vermeent, PvdA gaat dan niet zeggen... nou, dat kan wel wat rustiger met die AOW-leeftijd of die WW-uitkering? Nee, uh... De, de, de club die er gaat zitten, die ken ik. Uh, dat zijn mensen die zich aan de afspraken houden. We hebben een afspraak gemaakt dat we uh, streven naar gezonde overheidsfinanciën. En dat gaat gebeuren. De Partij vanuit is goed voor de handtekening. Ja, goed. Nou, <laughs> ja. Ja. nou je bent kort en krachtig. En uh, hoe, hoe vindt u dat hoe het samen doen, Rutte Samson, met die hele nieuwe ploeg? <laughs> ja. Nee, het is een, uh, ik vind het een frisse, jonge ploeg. Ja. Uh, ik vind ook uh, asje een uitstekende keuze. Uh, ik verwacht er veel van voor deze jonge ploegen. Meneer Linsgroten? Ik kan me daar helemaal bij aansluiten. Fijn, dan danken wij u weer. Willem Vermeet en Robin Lindgrote. goedemorgen heren. Goedemorgen, dank u wel. En zo dadelijk gaan we maar eens eventjes uh, met het vizier naar buiten. Wat wil Rutte 2 met Nederland en dat buitenland, buiten de grenzen? Europa bijvoorbeeld. Andere landen opkomende economieën economie, hoort u zo meer over. Eerst Edwin Gerritsen, hoe zit het op de weg? Nou, het is een vrij drukke spits, er staat nu 260 kilometer file. De meeste staan rond Amsterdam en Utrecht... maar ook in het zuiden van het land staan lange files. De langste files staan op dit moment op de A27... van Almere naar Utrecht, tussen knoopbed 1 nes in Beeldhoven 9 kilometer. Daar staat een auto stil, de linkerrijstrook is dicht. Op de A50 Os richting Eindhoven tussen Afrit-Zeeland en Sint-Oederode Sint 12 kilometer. Daar stond een auto in brand, maar alle rijstroken zijn nu weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. En als het goed gaat met Europa, gaat het goed met Nederland. Ook dat staat in het regeerakkoord. Nederland heeft belang bij een sterk Europa... dat zo snel mogelijk de crisis overwint. Daar gaan we over praten met hoofd EU-studies aan instituut Klingendaal... Adriaan Schout, goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Schout, in een van de commentaren van de ochtendbladen las ik van... Eh, Nederland wil weer een actieve speler zijn in Europa en de wereld. Had u dat er ook uit afgeleid? Ja, eh, uh, nee, dat, dat zeker wel. Ja. <laughs> nou kijk, de vorige regering was dat eigenlijk ook wel. Uh, ik denk alleen dat de toon nu zal uh, veranderen. Deze toon zal veel positiever zijn en ze zullen tactischer optreden. Zit dat bij beide spelers? Want in de persconferentie uh, gisteren hoorde ik Samson bijvoorbeeld vooral zeggen... we willen een open houding naar Europa en de wereld. Daar hoorde ik Rutte niet over. En ik zie toch ook in het regierakkoord wat zinnetjes staan... als um, ja, dat we aan de verantwoordelijkheden weer terug moeten naar, uh, naar landen. Um, dat landen zelf gaan over hun eigen beleid. Dat het vooral moet gaan over afspraken en controlemechanismen. En niet zozeer over Europese integratie. Heeft u dat ook daarin teruggelezen? Ziet u dat er ook terug? Ja, de, dat is natuurlijk ook een, een voortzetting van uh, de positie van Nederland. Hè? Een voortzetting van het, het beleid wat al lag. Uh, en er zijn wel accentverschillen tussen beide partijen. Maar ja, het blijft natuurlijk wel Nederland dat de heeft van een triple E-land in de Europese Unie... Uh, uh, de PvdA heeft Rutte 1 eigenlijk uh, gesteund als het aankwam op het Europees beleid. Uh -huh. uh, dus in heel veel opzichten zullen we ook een, een continuering zien. Uh, ja, met een wat uh, realistischer, positieve toon, maar heel veel elementen. Uh, van Rutte 1, die uh, zien we in dit uh, korte stuk over Europa ook al terug. Hè. Het is voor de interne markt, uh, eventueel wordt zelfs nog verwezen impliciet naar uh, liberalisatie van diensten. Mm -hmm. uh, toezicht op, op regels, toezicht op begroting, uh, geen structurele uh, steun aan probleemlanden. Uh, we willen een korting op het EU-budget uh, en het terughalen van subsidiariteit. Dus bevoegdheden uh, die bij Europa liggen, die eventueel terug kunnen. Ja. Ja, in heel veel opzichten is dit gewoon typisch traditioneel Nederlands beleid uh, van Rutte 1, maar ook van daarvoor. Oké, okay, maar u zegt ook iets anders interessants. Het gaat om straks zitten in de toon. Zegt u dat eens uit? Ja, hard? ja en nou, hier, is, hier kunnen twee dingen uh, spelen. Dat moeten we natuurlijk nog een beetje afwachten. Maar ik verwacht dat het proces anders zal zijn. Eén uh, ding wat we uh, nu zien is een zeer ervaren uh, ministersploeg. Dat is door de vorige commentatoren ook al gezegd. Maar dat speelt natuurlijk ook heel erg op het internationale vlak en in Europa. Een van de handicaps van een nieuwe uh, regering... en daar hebben we de afgelopen tijd veel van gehad... is dat uh, je dan vaak met ministers zit die niet bekend zijn met het Europese onderhandelen. En wat ze dan doen, dat is veel te hard... Uh, ...praten voor Europese persmicrofoons. Uh, ja, dat is omdat ze gewoon nog niet gewend zijn... ...dat de taal uh, in het buitenland anders is dan uh, in, in, in Nederland. daarmee bedoel ik niet de Nederlandse taal, maar de omgangsvormen. Dat zagen we bijvoorbeeld bij uh, de jager. Hè, beroemd is zijn uitspraak. Uh, uh, ik ben, ben Nederlander, dus ik kan bot zijn. Uh, hij had eigenlijk moeten zeggen... ...ik ben Nederlander, dus ik kan vooral mij nee, niet permitteren om bot te zijn. Uh, in zijn tweede jaar... Uh, Zwakt dat dan af, dat zie je toch vaak. Nou, dit is een hele ervaren ministersploeg. Dus die, die, die, die zullen wat dat betreft minder hard ingaan. Nou, dan zijn er nog zaken als bankenunie, politieke unie en visie daarop. Mist u dat in het regeerrecord? Uh, nou ja, of ik het mis of niet, daar gaat het niet om. Het, het staat er nou niet ja. echt in. Nou het, ja, dan het... mist u het dus. Uh, nou ja, kijk, het is ook hier is het een voortzetting van uh, het, het beleid. Uh, er staan wel dingen in die eraan raken. Hè? Bijvoorbeeld, uh, landen moeten naar elkaar toegroeien. Nou, dat heeft te maken met die politieke unie... want die willen we kennelijk alleen maar met landen die op elkaar lijken. Nou, daarvoor is veel meer toezicht nodig. Daarvoor moet de positie van de commissie versterkt worden... Uh, dat zijn de, de, de, de zaken van de politieke unie waar Nederland altijd op heeft ingezet. Maar waar Nederland niet op heeft ingezet... dat zijn uh, Europese politieke partijen, uh, een eurozonebudget of Europese ministers. Die staan er dus niet in. Nee. En de verklaring daarvoor is dat je ook ziet dat uh, minister Rutte... Uh, de, de, de, de, die, die zal dit naar zichzelf toetrekken. Uh, dit is op Europees niveau chefzaggen. Dat valt in de Europese Raad onder Van Rompuy. En ja, dat zal hij blijven leiden. Ja, Dus de toon ook, eh, of de, het, het beleid zal hier gewoon voortgezet worden. Goed. Dan moeten we het ook allemaal daar nog maar een beetje afwachten. Adriaan Schouts, hoofd EU-studies van Klingendaal. Dank u wel. Graag gedaan. We laten het even los. Het regeerakkoord. We gaan naar uh, onze eigen Hoeland Steeklenburg. Hoeland, goedemorgen. We Gaan het over internet hebben en alles uh, wat daarmee te maken heeft. Microsoft presenteerde gisteren de nieuwe Windows Phone 8. Hield de concurrent Apple uh, Grote schoonmaak onder topbestuurders. Um, voordat we naar Microsoft en Apple gaan, toch maar even terug naar dat regeerakkoord. Heb je nog iets van belang gezien daarover? Nou, eigenlijk helemaal niet. Um, het woord internet komt helemaal niet voor in het hele uh, regeerakkoord. Ik heb, uh, het is gelukkig allemaal doorzoekbaar en uh, kun je daarop zoeken. Mobiel komt er ook niet in voor. Uh -huh. Online komt er een paar keer in voor, maar eigenlijk alleen maar in een passage over het moderniseren uh, van de online uh, kansspelbeleid, dus dat wordt gelegaliseerd in deze kabinetsperiode. Privacy komt er wel in voor, uh, waarbij ze uh, met name de privacy uh, toezichthouder het college bescherming persoonsgegevens wat meer bevoegdheden willen gaan geven... en uh, ja, er beter gecheckt gaat worden op de veiligheid van persoonsgegevens. Zat uh, daar dan ook geld tegenover? Of dat meer dat staat geeft? niet in het regeerakkoord, nee. dus daar, uh, dat zal wel niet... Um, nog een belangrijke, het uh, ACTA-verdrag. Dat is het verdrag ter bescherming uh, van de copyright... waar veel gedoe over is geweest. Dat he, krijgt in de huidige vorm geen steun van dit kabinet. Dus dat okay. lijkt fantastisch. Het lijkt mij stug dat jij niet verwacht had... dat er iets over cybercriminaliteit in had gestaan. Het probleem voor onze samenleving. Ja, ik had daar toch wel iets meer van verwacht. Ja. Kijk, het simpelweg wat meer bevoegdheden geven aan het college bescherming persoonsgegevens... en wat ze nu gaan doen, hè, de, de, de privacy impact assessment standaard maken... bij eh, eigenlijk de bouw van alle systemen en bij het aanleggen van databestanden. Dat is een heel goed principe. Maar ja, hoe dat dan weer uitgevoerd moet worden, wie dat gaat controleren... wat de voorwaarden en de eisen daarvoor zijn, ja, dat staat natuurlijk niet in zo'n regeerrecord. Dus dat moeten we weer afwachten. Goed. Nu laten we het echt even los, want we gaan nu naar de Windows Phone 8. Gisteren gaf de topman van Microsoft, Steve Bomer, een presentatie. Ging die uitgebreid in op het nieuwe mobiele besturingssysteem. Je hebt dat gevolgd. Wat is er nieuw aan? Ja, de Windows Phone 8, het besturingssysteem... is eigenlijk een echt een extensie van het Windows-ecosysteem, zoals Microsoft dat noemt. En dat verbindt eigenlijk die nieuwe Windows 8 software voor op je gewone computer. De tablets, zoals de servers die ze nu hebben gelanceerd... En de huiskamer, de Xbox, dat is ook een Microsoft-apparaat. Uh -huh. En uh, ze gaan het allemaal aan elkaar knopen. En daar is die, dat, dat mobiele besturingssysteem heel belangrijk in. Uh, bijvoorbeeld, een cloud-dienst als SkyDrive, dat is dan de Microsoft-omgeving waar je al je documenten met elkaar in sync kunt brengen, is daarin heel belangrijk. Ja, en ik denk dat als je een Microsoft-gebruiker bent, dus je gebruikt ook Windows 8 op je computer. En uh, je hebt die, die service, die tablet, dat het denk ik een hele goede keuze is om zo'n Microsoft uh, Windows Phone 8 te kopen. En als je dat nou allemaal niet hebt en je koopt dan een mobiele telefoon met dit systeem, heb je dan iets nieuws of, of voegt Microsoft gewoon naadloos in bij wat er al is? Nou, het, het ziet er anders uit. Ze hebben gekozen voor een opmaak. Dat zie je, dat zie je vandaag in alle, op alle websites zien staan. Met die tegeltjes. Dat is het allemaal simpel ziet het eruit? Het he? ziet er heel simpel uit. Het is een beetje voor dummies. Dat werkt wel goed. Uh, het is personaliseerbaar. Maar waar het natuurlijk over gaat bij telefoons zijn de applicaties tegenwoordig. En uh, Bolman zei gisteren wel: ja, ze hebben 120.000 apps. Dus dat is genoeg. Maar dat is maar een fractie van wat er op Apple en Android is. En uh, dat moeten we echt afwachten. Want dat gaat het verschil maken. Oké, okay, nog even kort. Want ik wilde ook even over Apple hebben. Grote schoonmaak onder topbestuurders. Dus wat is er aan de hand? Ja, ze hebben Scott Voorstel eruit gegooid. En die was uh, verantwoordelijk voor de softwareontwikkeling bij Apple, met name mobiele kant. Hij was verantwoordelijk voor iOS 6, het ja. laatste besturingssysteem van Apple voor de mobiel. En daar zat die totaal mislukte uh, kaarten applicatie ja. in. Ze hebben Google Maps eruit gegooid. Nou, daar is hij duidelijk op afgerekend. Hij heeft ook geweigerd om een excuusbrief aan de gebruikers daarover te ondertekenen. En dat schijnt de aanleiding te zijn geweest. Uh, maar er zijn meer veranderingen. Uh, ze hebben ook degene die verantwoordelijk was voor de Apple-stores eruit gegooid, Die nee. zou ook allemaal fout hebben gemaakt. Dus ja, Apple is wel echt uh, opruiming aan het houden. Dankjewel. Roeland Stekelenburg voor alle updates. Even naar Marco B. Visser op de afdeling spoedeisende hulp. Valt het mee met meneer Weltevree? Nou, meneer Weltevree die is inmiddels uh, achter de deur van de röntgen uh, verdwenen. Dus ik weet eigenlijk niet hoe hij er nu uh, aan toe is. Meneer De Groof, uh, wat is het laatste nieuws? Uh, de SEH-arts heeft besloten. De om... SEH? De spoedeisende hulparts ja. uh, van de uh, spoedpost van het Kennemer Gasthuis. Juist. Die heeft besloten om uh, een foto van de linkerschouder te maken. Ja, goed. Dat had hij van tevoren niet kunnen weten: dat er een foto uh, gemaakt moest worden. Als patiënt moet je, ja, uh, ben je afhankelijk van hoe je beoordeeld wordt. Precies, meneer was wel ongerust en dacht al zelf ook dat ja. hij mogelijk een foto uh, nodig zou hebben. En was ja. daarom hierheen gekomen. Ja. Dus in dit geval is hij aan het goede adres. Hij, is, hij heeft een goede beslissing genomen om naar de spoedeisende hulp te gaan. Dat denk, ik wel. Ja, dat, dat denk ik zo. wel. Maar het is hier om te beoordelen uiteindelijk of dat inderdaad terecht is geweest of niet. Ja, nee, er komt nog een heleboel uh, bij kijken. We gaan straks na negen de boel even op een rijtje zetten. Wanneer je wel en wanneer je niet en in hoeverre je dat zelf als patiënt uh, kunt, uh, kunt beoordelen. Daar gaan we straks verder over praten. Mark uit Haarlem, Robin betreft. Visser in Haarlem over de zorg... en wat we daar allemaal straks meer zelf voor moeten betalen. Nou, je hoorde eerder natuurlijk uh, wat de verstandhouding... tussen PvdA en VVD met name basis geeft. De urgentie van de economische crisis. Ondertussen wordt duidelijk dat er uh, veel ontslagen vallen. Bijvoorbeeld bij Intex schapt 900 arbeidsplaatsen. Daar praten we u zo dadelijk over bij. Net als over de storm Sandy en over het regeerakkoord. Veel reacties weer. Blijf luisteren. ...internet, langs twitter, twitter, kranten, radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Ik ben altijd op zoek naar schoonheid of dingen die me wat doen. Als iets mij raakt, dan twitter ik daarover. Heb jij die signalen ook opgevangen? Ja, die signalen die, uh, zijn al een tijdje bij ons doorgesijpeld. Wij merken dat het altijd duidelijk overkomt, hoor. Ik wil dit niet bespreken met de buren erbij. Wat wilt u bespreken? Het gaat over een pijnlijke zaak. Straks...